Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. PVV-leider Geert Wilders is nog steeds van plan om aangifte te doen tegen Frans Timmermans. Die zei afgelopen weekend op het partijcongres van GroenLinks-PVDA... dat hij er alles aan zal doen om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Die zegt dat hij dat ziet als een oproep tot geweld. Nou ja, ik, ik zie dat wel, dat op zijn minst opruiing... het is wel een opruiende taak. Wij zullen niets nalaten om te zorgen dat Wilders aan de macht komt. Ja, ik vind dat voor iemand die 20 jaar zijn vrijheid kwijt is... Um, in die context een hele ongepaste en uh, ook opruiende opmerking. Hij zegt dat hij later vandaag met zijn advocaat gaat kijken wat er mogelijk is. Timmermans heeft er zelf ook al op gereageerd. Hij noemt het onzin. Artsen zijn bezorgd om de lage vaccinatiegraad in Nederland. Daarom starten ze vandaag een nieuwe campagne om ouders te overtuigen van het nut van vaccineren. Door de lage vaccinatiegraad zijn een aantal ziekten zoals kinkhoest weer opgeleid... Dit jaar overleden in zes weken tijd vier baby's als gevolg van de bacterie. Ook de mazelen zijn aan een flinke opmars bezig vanwege de lage vaccinatiegraad. En influencers als Eloïse van Oranje en Kai Gorgos moeten straks verplicht een cursus volgen. Ze moeten een certificaat halen om reclame te mogen maken op social media... In de cursus leren ze wat wel en niet is toegestaan... bij het online promoten van producten. Nu wordt dat nog te vaak niet vermeld dat het bij posts om reclame gaat. En dat kan misleiding in de hand werken, zegt de reclamecodecommissie. En dan is er nog nieuws voor de liefhebbers van dit tv-programma. Uithoudingsvermogen wordt op de proef gesteld. Hij hey, Zet hem niet zo hard, jongen! Angsten overwonnen. Oh, gast, we beginnen te spinnen. Oh. ...en grenzen verlegd. Dit is Fort Boyard. Ja, met een beetje mazzel kun jij over een paar jaar ook rondlopen... ...in het fort uit de tijd van Napoleon. Het bouwwerk op een rots voor de kust van Frankrijk... ...werd later gebruikt als gevangenis en dus voor tv-opnames. Maar nu staat het op instorten. De Franse overheid en de EU hebben samen 44 miljoen euro ingelegd... ...om de boel op te knappen. Het is de bedoeling dat het fort ook toegankelijk wordt gemaakt voor toeristen. Over vier jaar dan moet het klaar zijn...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 With cymbals on her fingers Entering through the door Ruby glistening from her navel Shimmering around the floor Bells are people ting a ling Going through my head Sweat is falling Just like a teardrop's Running from her head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 walking over tables, spilling all the dreams. Can't they understand that I want her? happens every week? Heavy hand up on my collar throws me in the street. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing or I'll have to leave. Hollies. En, uh, de Hollies. En de Hollies waren vroeger uh, begonnen als een soort van Engels uh, vrolijk beentje En dat is uitgegroeid tot wel een hele goede band. Uh, ja, met een hele hoop hits. ja Met, met hele hele een hele hoop, hoop hits. Band. En uh, David Crosby is natuurlijk... Uh, nee, uh, Graham Nash is natuurlijk naar Crosby's Overstap. Tales Nash overgestapt. Ja. Is in uh, Amerika gaan wonen. En ik heb uh, ooit de luxe gehad om hem uh, om een keer te interviewen in een, uh, okay. in een studio ja. in uh, Los Angeles. Zo, dus dat was man. Ja, hele ja. ja, heel aardige vent. Heel vriendelijk. Leuk, en, uh, ja. Ja, die, al die Engelsen zijn leuk. Ja? Ja, dat is echt bijzonder. Want Engelsen zijn, vond ik altijd leuker artiesten dan, uh, ja, dan, uh, dan okay. Amerikanen. Amerikanen. Ja. ja, meer persoonlijk. Andere attitude. Ja, ja. en, en uh, ja. Amerikanen zijn veel zakelijker en, en ja. benaderen dat ook zakelijk, weet je. Ja. Ja, zelfs interviews en dat soort dingen. Ja, taak. precies. Ja, ja. En uh, Engelse. En ja. ik heb uh, uh, regelmatig met uh, Phil Collins mogen werken. Phil Collins. Ja, een bijzonder Phil. vriendelijke man. Ja, ja. Heel aardig en, en onderdanig. En, yes. en, uh, ja, heel... ja, het is triest hoe dit er nu uitziet. Ja, ja. het is wel heel, uh, dat is heel dat is pijnlijk. Het ja. Ja, ja. Ja. is jammer om dat te zien. Ja, hè? Ja, ja. Ja. ja, dat ik heb vind... ik ook. Maar ja, dat is natuurlijk met, met iedereen die. Uh, een, een, een bijzondere carrière achter de rug heeft. En uiteindelijk langzaam door het lijf uh, uh, ja, worden... Ik ben twee weken geleden nog bij TNCC geweest. Dan heb ik uh, Graham uh, Goldman nog gezien. Ja. Je meent het. Uh, ja, was in de Utrecht. Was het goed? Cipoli. Was erg mooi. Ja? Ja, toch al die hits die komen weer voorbij. En ja, Dan ja, kunnen Naar, ze dat nog? Jongeren, Nou, hij wat minder. Maar hij heeft wat goede zangers meegenomen. Ja. Zodat ze het... Uh, het klonk goed, ja. ook al die hits. Mooie muziek gemaakt, ja. Absoluut. Nou heb ik ook een keer een, ja. co een concert van, uh, uh, van de Beach Boys, uh, Brian uh, Wilson. Wilson. Ja, heb ik ook gezien. Ja, ja. Ben je er ook geweest? Ja. In de Heineken Music Hall toe? Nee, ook in Tivoli. Oké, okay. het was ja. fantastisch. Ja, mooi hè? Dat was ja. zo goed. Als die man begint te zingen, is het meteen de Beach Boys. Hmm. Ja. Maar we hebben aan de lijn. Goed. Van Gerard Kuip. We hebben, uh, ge ja, ja, inderdaad. Uh, goedemorgen, Gerard. Goedemorgen. Ja, Gerard is onderweg, want hij is uh, geen voorzitter meer van de seniorenvereniging. Dus hij heeft alle tijd, dat klopt uh, Gerard. Nou... Nou, alle tijd. tijd, maar... Uh, Veel tijd. Veel <laughs> tijd. Iets meer dus waar tijd. Ik, waar ik tijd tekort voor kwam, daar heb ik nu iets meer tijd voor. Ja, ja ja, ja, ja. ja. Nou, hoe lang ben jij voorzitter geweest, uh, Gerard, van de seniorenvereniging? Uh, voorzitter ben ik 7, 8 jaar geweest. 8 jaar, oké. Okay. Want het bestaat ja. uh, sinds 2012, hè? dus 12 jaar bestaat het ongeveer.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 En, uh, ja. en ik hoorde dat daar belangstelling enorm voor was. Uh, John had nog nooit zoveel telefoontjes gehad, uh... is het zo? Ja, ja. Nee, dat zo? Nee, uh, vanaf 9 uur kon je, je dus opgeven en een half tien was het vol. Ja, so. geloof ik. Ja. En met hoeveel mensen gaan jullie dat doen ongeveer? Uh, hoeveel plaatsen waren er bij Rabba? 45. Geloof ik. Uh, 45. Ja. Ja, nou, wie, wie, wie is de oudste? Hoe oud is de oudste? Uh, uh, uh, de oudste wit? is op dit moment 103. So. 103?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 En dat zal nou uh, denk ik een beetje uitgebreider gaat worden. Ja, okay. Want uh, ja, we ja. hebben een goede band met de Bewonerscommissie. Uh -huh. Dus uh, dat, uh, ja, dat gaat wel goed komen, denk ik. ik en waarom ja. hou je ermee op, uh, hier hoor? Gerard? Ja, ja, ik uh, Ik kwam een beetje tijd tekort allemaal voor andere dingen die ik ook een leven wil doen. Ja, okay. en dat, uh, ja.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 Ja, dat is goed. Maar wij, wij gaan ook daarom niet uh, werven in het dorp met followers of zo, want dat hebt voor ons helemaal uh, niet zoveel zin. Nee, want nee, wij, nee. Uh, wij houden het liefste van het mond-tot-mond mond reclame. Ja. En we hebben het beleid dat mensen die dus bij ons willen komen kijken, die mogen aan een activiteit, uh, mogen ze gewoon een keer eens snuffelen. Uh -huh. Kijken of ze dat leuk vinden. En als ze dat leuk vinden, dan uh, vragen we de tweede keer of ze dus uh, lid willen worden van de vereniging. Okay. Nou, en dat gaat, uh, de, la de laatste jaren gaat het uh, steeds een goede kant op. Ja. Dus uh, mond op mond, ja. reclame doet veel. Ja, en, en wat hier... ik heel goed vind, is dat jullie uh, de, de contributie naar draagkracht uh, uh, ja. uh, uh, uh, laten betalen. Dus het is ja. of 25 of 20 of 15 euro per persoon ja. per ja. jaar. Dus dat is uh, eigenlijk nou, de moeite dus... waard. Dat is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 en uh, het jaar erop uh, dan zeg ik van ja ik, uh, ik heb het zo gezellig na bij die vereniging. Nou, dan zie je dat ze gewoon 25 euro gaan betalen. Ja. Ja, ja, ja. Omdat ze omdat ze zo naar de zin hebben. Ja. ja. Goed. En je hebt vorig jaar een lintje gekregen, dat klopt uh, Gerard? Ja.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 En vooral nu de, de, zeg maar de F1 uh, daar is. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, de, de, de, ik heb gezien hoe ze dat nu tegenwoordig doen. Nou, dat het slaat nergens op. Want dan nee. staat er iemand met een megafoon uh, bij het station. Ja, ja daar hoort goed. een dorpsroeper te staan. Die hoort de mensen het ontvangen en uh, wegwijs te maken. Ja, ja, ja. Hij, en nu maakt, wel, in, hij die maakt wel leuke grappen, want die stuurt... Uh,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 als jullie dat uh, willen, dan uh, ben ja. ik eventueel bereid om, uh, om dat weer een paar jaar op me te nemen. Oké. Okay. Uh. Maar uh, ja, dat gesprek is doodgelopen. En ik heb er niks meer van gehoord. Ah, jammer, jammer. Hé, hey, en, ja. en, en kunnen jullie voort zonder voorzitter voorlopig? Of, uh, want er is wel een bestuur ja, natuurlijk in die. Uh... Al Kijk, het, ga, het gaat er hier om. Uh,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 Ik, ik versta het vraag niet. Nee, als, als jullie, uh, jullie zijn een grote vereniging en als er iets speelt in de gemeente wat de ouderen betreft, dan kunnen jullie een belangrijke rol spelen. Dat is wel ja, gebeurd. We hoor. worden ook vaak uh, worden ook vaak ingeschakeld door de gemeente uh, via uh, de de verstand Afgelopen zondag hebben we een uh, vitaliteitsmarkt uh, gehouden. Okay, ja. Maar ja, dat blijkt toch wel dat uh, de sport al een beetje een uh, uithoek is voor ja. de mensen. Ja. En vooral de mensen van onze, die leden van onze vereniging, ja, die zijn allemaal heel uh, uh -huh. vaak slechte benen. Die kunnen gewoon niet uh, nee, gaan nee. bij de Corvo Sporthal ja. uh, komen. Dus ja. dat uh, gaat anders, uh, anders worden in de toekomst, denk ik, want ja, ja. we moeten erover nog uh, evalueren uh -huh. Maar dat zal waarschijnlijk, we willen een beetje naar het centrum, want dan uh, kunnen de mensen het veel makkelijker vinden. Ja, dat begrijp ik, ja. ja, ja. Nou, jullie geven tien keer per jaar een nieuwsbrief uit, hè? maar de nee, wekelijkse, nee. maandelijkse activiteiten en evenementen in staan. Ja. Uh, ja. Doordat jij uh, u... Ik mag het jij zeggen trouwens? een Beetje laat mee. Gij. Ja, een nee. beetje laat mee. <laughs> uh, doordat je uh, uh, wegvalt, uh, blijft die uh, nieuwsbrief wel doorgaan? Ja. Of jullie vallen ook inderdaad steeds weg. Oké, okay, maar okay. Uh, nee, die nieuwsbrief die blijft gewoon bestaan, uh, neem ik aan. Die wordt...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 Ik versta het niet meer. Een, een, een website hebben jullie ja. ook, hè? voor vol, volgens mij. Ja, dat is www. C ik, ga, ik ga het beëindigen, want... Uh... Oké, okay, Gerard. Okay. Hey, goede okay. reis nog en uh, doe voorzichtig, ja, hè. Dankjewel. En, uh, okay. jullie, bye bye. jullie een fijne uitzending. Ja, morgen. dankjewel, Gerard. Okay, tot ziens. Tot hoi, hoi, dada.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 Pim, wat hebben we? Eindelijk de Kings, voor jullie. Eindelijk. Oh, de jullie kings, de kings. Ja, ja. Kom maar op met de Kings. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dirty ja. old river, must you keep rolling?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 Dan kunnen ze ook naar de site. naar de site en ze kunnen een mail sturen naar uh, Jurjen@hangmeester.nl. Dus ja. uh, J U R J E N en hangmeester is met A E Juist. bij meester. Ja. Ja. dat is ja. even belangrijk om te vertellen. Ja. En het is gewoon echt een heel erg uniek iets. Ja. Uh, ik hoop dat heel Nederland, nou in ieder geval, we beginnen met Zandvoort, ja. dat uh, Zandvoort gaat hangen, uh, want het is dus voor heel veel dingen goed.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 Goed, the last dance for me. Dat waren de drifters. Ben jij goed in dansen mee. trouwens Hans? Uh, nee, ik ben beter in hangen eigenlijk. In hangen? Ja. <laughs> dat ja, ja, hangen de, zoals Carina gedaan nou heeft. Nou ja, ik, ik ga dat het Dat is wel in, wat ja, voor ja, jou, ja. Ja, ja. Ik ja moet het dus ook, uh, maar dansen niet? Meer dan één seconde. Heb jij nooit op een dansles gezeten? Nee, nee. Wel op de mannen. Mijn broer wel, die had zilver gedanst, maar ik ben er nooit van het dansen geweest. Wel? wel?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 En, en dat, dat is, is wat hoor. Uh, ja, dat is niemand minder dan Gorge. Uh, Martinez Calan, welkom uh, Gorge. Uh. Cuban Latin Music. Ja, ja. Buenas dias, buenos dias. Buenos dias, ja. Want wat gaat er morgen <laughs> gebeuren? Het is namelijk een heel aparte uh, voorstelling die we gaan doen. Want het is de laatste voorstelling in de krocht For? voor de grote verbouwing. Ja. ja. He, uh, vanaf morgenavond is het dicht.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 Nee, no, no, no. en Diego El Gigala, dan dans Bebo Valdez, okay. Bebo Valdez en, en, en Diego Sigala is ik. de liedje meer beroemd geworden. Ja, dat bedoel ik, ja. U ik, ik, kent ze niet, wel. Ik, de, het is een compositie van Miguel Matamoros. Ja, dat wist ik nog niet, maar <laughs> <laughs> ik had mijn huiswerk ja. wel een beetje gedaan. Het <laughs> is van voormalig. <laughs> Maar uh, kun je iets, uh, iets vertellen over, over, de, over de voorstellen? Want jullie hebben een heleboel uh, mensen uitgenodigd hè, om te komen spelen en doen. En, uh, um, ja, want ik zie er ook de Dance Academy hierbij, erbij staan, klopt dat? Dat gaat ook niet door. Dat gaat, oh, gaat niet mee. door, oh, dat is jammer, dat is jammer. Ja, Oké, okay, ook... maar in ieder geval, uh, de line-up is onder andere Ismael González met de trompet. Met Isabel, en uh, de contrabaster Lucio Garcia. Pedro Pardo. Pedro, uh, Pedro Benitez op piano. Pedro Benito op piano. Yeah. En uh, Marco Antonio Sánchez, uh, gitaar. Yeah. Yeah, klop. Ja, klopt. Hij spreekt er wel lekker uit, Hans. Uh, Jean-Luc Jean van, van Eendenburg. Oh <laughs> De konga's? Wat zijn konga's? Ja, ze zijn de, de... een soort trommels. Trommels. Oh, okay. ja, ja. Tumbadora noemen ze dat in Cuba, maar Tumbadora is meer bekend door de, ja, als konga. Ja. Ja. En, en, en natuurlijk, gorgo Martinez Calan. Ja, we zouden hem bijna vergeten, <laughs> maar uh, nou ja, in ieder geval is. morgen in de krocht, de deur open, twee uur, avondconcert drie uur. Uh, er zijn ook kaarten, neem ik aan, 17,50. Uh, kun je ook aan de... Aan de aan kun je bij Bruna de... kopen? Nee, bij de Bruna de... zijn ze weg. Oh, oh bij de, de, de Bruna zijn ze weg. Is de weg. Alleen, dus de boven... alleen bij de, de deuren. Nee. Of, of Aan internet. de in geval. internet, mensen kunnen nog... Voor meestal nog, de nee. Ja. ja. Nee, op internet. En, en op, op internet zijn er kaarten, maar zeker ook bij, uh, bij binnenkomst. Bij, Oké, okay, ja, ja, ja, Mensen kunnen gewoon komen. Ja. En wat gaan ze dan een beetje horen, uh, uh,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 Zonder la lolo. Zonder la lolo. Vamos. Oké. Okay. <laughs> Tierra soberana, son de la loma, y cantan en llano, yeah, loan mamayo, yo son de la loma, oye mamá yo cantan en llano, mamá yo son de la loma, mamá yo cantan en llano, son de la loma, cantan y cantan en llamo, son de la loma, mamá yo cantan en llano. Yo me subí a un alto pino a ver si me consolaba. Yo me subí a un alto pino a saber si me consolaba. Y el pino como era pino al verme llorar, lloraba. Son de la loma tarati, cantan y cantan ella no. Son de la loma, mamá, ellos cantan ella no. ¿De dónde serán, ay, mamá? Santiago, tierra soberana, son de la loma y cantan en hielo, ya verá, lo verán. mamá, yo son de la loja. Ik ja, ben Als je hier niet he? gelukkig van doet. Ik ben, ik ben nu al gelukkig. Ja, he? ja, gelukkig. ja dat dacht ik al. Ja. Ik ben nog niet thuis. Ja. Ja. Ja. Ja. Toch wanneer loopt jullie seizoen nou door? Ik bedoel, het is nu april. Nou, het is er zijn er nog voorstellingen in. ieder geval tot met november. We gaan uh, de eerstvolgende 26 mei optreden van uh, Cumulative Music. Maar dan in de, in de dorpskerk. of In de dorpskerk, de dorpskerk de Kerk, ja. Dus, ja, ja. Bij het Kerkplein. Gaan we dan door?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 Daar was je toch bij, daar heb je ook zandstroom. Ja, ja, ja, ja. zandstroom inderdaad. Ja, dat is Ik heb me weer vergeten. Dat is waar. Maar het is, is een mooie plek, hè? Is een mooie presentatie gedaan, ja. Ik denk dat de sfeer van de zaal is anders dan in de krocht. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, mijn gevoel zeggen dat in de combinatie van onze muziek...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 Dat lijkt mij wel. En we kunnen misschien in de toekomst onze eigen bitterballen... Neem je eigen bitterballen mee. Ja, maar ik neem aan dat... De opstelling is heel gezellig. Een airfryer. Er staan geen banken, dus zijn stoelen met tafeltjes. Maar erachter zit natuurlijk dat gebouwtje nog... waarbij je wel koffie en zo gekregen. toch? Ja, dat kan En met Mio kan je natuurlijk de bitterballen bestellen. Ja, ook nog. Ja, we kunnen het bitterballen precies. bestellen. Ja, op bij klein. Mooi. Dat mooi verhaal, helemaal uh, dan ver. ver. Ja, dat nee, dat kan natuurlijk altijd wel. En uh, uh, jij zegt dan uh, in mei, en gaan jullie daarna nog door of? Ja, in de zomermaanden even niet. Dan, uh, Juni, juli, augustus niet. Dan gaan niet. mensen nee. op strand zitten, Die gaan dan wat meer ja. uh, naar theater. Nou, dat is ook heel gezellig op het strand natuurlijk. Hè? Ja, absoluut, absoluut. Dan kunnen we daar zingen. Ja. En daarna gaan we in, in september weer verder. September gewoon september, weer September november. Ja. Ja, en wanneer is het de bedoeling dat de kroeg weer open gaat? Nou, dat, wel dat, dat is al een jaar. al ver... maar een jaar verbouwen. <laughs> Ruim Minimaal. denk ik, ja. Ja, ja, ja. Ja, dus dat, ja, dat zal rond deze tijd in 2025 zijn. Ja, dat ja. denk ik ook wel, ja. ja. En dan, komen we, dan gaan jullie eventueel weer terug als jullie doorgaan. Ja. Ja, ja. Ja. Maar het hele pand ja, ja. gaat weg, hè? Er komt een heel nieuw pand. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee het zegt dat er bouwen, geen he? nieuw pand komt. Nee, nee. Ja. <laughs> ja, Inderdaad, je hebt gelijk. Er komt geen nieuw pand. Jij bent wel echt wel rigoureus van het rigoureuze werk. He? Nee, dat nee. dacht ik. Dacht, ik, dacht, ik denk dat dat komt... Als jij een nieuwe badkamer bij, thuis gaat halen. <laughs> dan gaat het niet heel uit, weggen wel. Nee, liever niet. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee de, de, de, de zaal die wordt uh, verbouwd. Het theater, het toneel wordt iets, uh, ietsje dieper. Oké. Okay. Het uh, verlaagde plafond gaat eruit. En op het naastgelegen deel, deel waar de horeca in zit. Het wordt compleet gesloopt van binnen... en er komt ook een verdieping bovenop. Okay. Nee. In al die tijd is het nooit, is het nooit veranderd. Niet echt lang uh, Jarenlang. Ja. Want ik kan, kan me nog herinneren van mijn jeugd... dat het er ook zo was. Ja. En, en, ja. Uh, ja. Ja, ja. Ja, en sinds die tijd zijn er eigenlijk al plannen om het uh, te verbouwen. Ja. Maar dat gaat nu dus echt gebeuren. Maar zijn, zijn ze er nu ook uit wat de buitenkant wordt? Want er is er een hele, hele, hele, hele gedoe over geweest. Ja, er was een puntje ik op. Nee, maar, maar dat is er nu wel uit. Men is het erover eens. Dus ja, de ja. verbouwing kan hopelijk snel beginnen. Ja, ja. ja. En, en nou, en ik ben er benieuwd. En we hopen dus ook snel in het nou, zijn de, hoop volgende omhoog. jaar weer vanuit de, de, de Protestantse kerk die terug te keren naar de krocht. Uiteraard. Ja, uiteraard. Ja. Ja, er zijn een hoop uh, gebouwen in Zandvoort die op dit moment uh, uh, uh, gemaakt en, en verbeterd worden. De, de, de, de, hoe heet het gaat ook door? De Watertoren. Ja. Ja. En, Komend uh, uh, maandag gaat de Filamaris neer naast, ja. de, naast de watertoren. Ja. En dan uh, maken ze ruimte voor die grote kraan ja. om te ja. bouwen bij de watertoren. Ja, bijzonder hoor. Zeker bijzonder. Ja. Ook. Ben je daar ook, uh, en strijder is uh, bijna plat. Strijder is bijna plat. Ja. Dus uh, daar gaat echt wat gebeuren allemaal. Ach, ja. nou, we hebben nog wat tijd, en het is acht minuten voor elf. En, uh, ja, we gaan, uh, Ik zou nog een lichtje doen. Nog even nog een aankeken? liedje? Ja. ja, ja een een vrolijk Ja, lekker vrolijk. Lagrimas Nelis. Kan Ik ken Lagrimas nederlands niet. Nee, iets, iets vrolijks, <laughs> <Ja>. iets leuks. Morgen gaan we Lagrimas nederlands ja. spelen. Oh, morgen. Maar vandaag niet, vandaag niet. Vandaag gaan we eentje dat we morgen niet gaan spelen. Speciaal voor jullie. Vamos. Oké. Se a cham tzam le lava pena. Allá por San Juan. Deo no para Bacané, llego a cuento para Mayarit, Alala que gaan voor de familie, we gaan zingen. Down we gaan naar We gaan de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 Je gaat gelukkig gaan naar huis hè. Zeker. Ja. Ja, ja, 100%. Dankjewel. je wel. Nou, we gaan eruit vast even met de muziek. Een paar dingetjes oh ja, wil willen... ik dus. Ja, nou ja, ik wilde ja? nog een paar dingetjes zeggen oh, ja. volgende week. Is uh, Koningsdag, weer Volgende week, Koningsdag. Volgende week, Koningsdag. En uh, ga, je, ga je dan ook ergens spelen, Gorge? Koningsdag? Koningsdag speel je ook in, een beetje uh, in het dorp? Was het uh, nog tweede, maar is net uh, andersom gegaan. Dat gaat niet door. Oké, okay, dat is jammer. Maar, uh, dus met mijn zin kreeg je het nog eentje. Maar een beetje met dit weer wordt het heel gezellig in het dorp. Dus ja, en zo niet kom ik hier in de buurt om jullie ja. te maken. Ah, heel top, goed. helemaal top. Nou, volgende week hebben we weer een uitzending. Ah, volgende week gaan we niet naar huis, hè? Dus nee. hoef uh, je niet gelukkig ja, door de, de oranjebitten, denk ik. Ja, we gaan de Polonaise in ja, daarom, daarom. Ja. Nou, we ja. hebben we Volgende week hebben we een gewone uitzending van... Voordat jullie gaan de weg, ik, ik vind... Uh, ik ben helemaal geëerd om hier te mogen zijn. En ik wil jullie ook bedanken, namens de titin Nou, graag want gedaan. Want jullie zijn zo altijd aardig en zo prominent. Ja, met mooie muziek, hè? Ja, ja natuurlijk, heerlijk. Meteen, ja zijn. Ja. Ja, ja. uh, graag gedaan. <laughs> ja, ik wilde nog even zeggen, volgende week hebben we een gewone uitzending van... Uh,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 uh, op de markt. En, de... en hopelijk zitten wij bij Rabbel. Uh, uh, uh, hopelijk zitten we bij Rabbel, want volgende week presenteren wij weer. En ja, uh, ja dan uh, gaan we kijken uh, uh, wat het gaat brengen, Ger. Helemaal goed, hè. Uh, ja, uh, nou, ja. ik wens jou een uh, heel gezellig weekend. We gaan eruit met muziek. Nou, jij wel. ook. En ja. uh, Pim, hartelijk dank. Ja, we gaan eruit met uh, ja, Pim Groof. Hartelijk bedankt voor de, voor de techniek en muziek. En uh, voor, en de, voor kings de Kings onder andere, ja, zeker weten. Nou, ja. Ik, ik, ik moet wel zeggen, je hebt keurig gedaan met de uh, met, uh, met Het klopt van... een jury, jongen, die Hans, voor ja. de Kings te horen. Ja, inderdaad. Maar, ja. We, <laughs> we hebben het voor elkaar. Maar gezeten. we gaan eruit met de Everly Brothers, dat klopt, hè? Bye, yes. bye bye, love. Oké. Okay. Bye bye, love. Bye bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm a Someone new she sure looks happy, I sure am blue.